De volksvertegenwoordigers van Nederland en de 27 andere NAVO-lidstaten weten niet hoeveel belastinggeld hun land exact uitgeeft aan het militaire bondgenootschap en wat daar vervolgens mee gebeurt. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Algemene Rekenkamer, waarvan de resultaten vandaag worden gepubliceerd op een Engelstalige website. Misschien verspilt de NAVO heel veel, of komen ze veel te kort. We hebben geen idee zegt Rekenkamer-president Saskia Stuyveling. De NAVO-ambassadeur zijn op de hoogte van de rommelige boekhouding, maar dat heeft niet geresulteerd in een oplossing, stelt de Rekenkamer. De controleurs maken de informatie, nu, openbaar om het onderwerp prominent op de agenda te krijgen van de volgende NAVO-vergadering voor parlementariërs. Zij komen in november 2014 bijeen in Den Haag. De NAVO stelt dat sommige rapporten niet openbaar zijn vanwege het vertrouwelijke karakter. NAVO-bondgenoten behouden echter volledige controle over het kostenniveau en hoe het geld wordt besteed, zegt een woordvoerder. Hij doelt op de beoordeling door NAVO-ambassadeurs in de zogenoemde Noord-Atlantische Raad. Wat daar wordt besproken, is lang niet altijd openbaar voor toezichthouders zoals de Rekenkamer of parlementariërs. Het Nederlandse ministerie van Defensie noemt de roep van de Rekenkamer om meer transparantie en goed initiatief waar het kabinet positief tegenover staat en hoopt dat parlementen en de bevolking zo meer zicht krijgen op hoe gelden binnen de NAVO worden besteed om onze veiligheid te waarborgen. Defensie wijst erop dat alle geldstromen en uitgaven momenteel worden. Gecontroleerd door de IBAN, de Rekenkamer van de NAVO. De verdragorganisatie erkent dat het alleen gaat om de civiele budgetten die continu worden gecontroleerd. Uitgaven voor militaire missies, zoals die in, Afghanistan, of andere speciale militaire projecten vallen daar meestal niet onder. Die uitgaven vormen vermoedelijk het leeuwendeel. De NAVO maakt vanaf juli alleen enkele onderzoeksrapporten over civiele uitgaven openbaar op haar website. In het jaar 2013 gaat het om een totaalbedrag van 2,4 miljard euro. Hoe dat totaalbedrag is samengesteld, is niet openbaar. De ondoorzichtige boekhouding bij het Militaire bondgenootschap ligt politiek gevoelig, omdat de defensiebegroting van vrijwel alle NAVO-landen onder druk staat. Als niet bekend is hoeveel van het Nederlandse defensiebudget exact aan de NAVO wordt besteed en of het geld effectief wordt uitgegeven... Dan is ook niet helder of daarop bezuinigd kan worden. Of dat er juist meer geld bij moet. Crisis in Oekraïne. Alle NAVO-landen samengeven ruim 733 miljard euro uit aan defensie, waarvan drie kwart door de Verenigde Staten. Hoeveel via de NAVO-boekhouding loopt is onbekend, stelt de Rekenkamer. De Amerikaanse president Obama heeft Europese NAVO-lidstaten opgeroepen om juist meer te besteden aan defensie, Mede met het oog op de crisis in Oekraïne. De NAVO wordt gefinancierd door drie geldstromen. Slechts één geldstroom is gedeeltelijk openbaar. Het gaat om de gezamenlijke inleg van 28 lidstaten bestemd voor de organisatieboot van de NAVO. Het hoofdkantoor in Brussel wordt hieronder meer mee bekostigd. In het jaar 2013 gaat het om een totaalbedrag van 2,4 miljard euro. Hoe dat totaalbedrag is samengesteld? is niet openbaar. De andere twee geldstromen waar de NAVO van leeft, zijn twee grote vraagtekens. Er is een fonds voor internationale missies, zoals de NAVO-missie in Afghanistan, en een fonds voor speciale projecten, zoals het ontwikkelen van de defensiehelikopter en H-90. Of en hoeveel NAVO-landen hieraan bijdragen is geheime informatie. Na zes jaar touwtrekken is het de Rekenkamer niet gelukt om ook maar een begin te krijgen van de omvang van de totaalbedragen die lidstaten, inclusief Nederland, eraan kwijt zijn. Wel heeft de Rekenkamer ontdekt dat er 378 NAVO-projecten die tussen 1970 en 1994 zijn gestart nog als niet afgesloten in de boeken staan. De omvang van deze achterstand is 3,3 miljard euro aan belastinggeld. Nederland heeft 5 miljoen euro uitgegeven aan vier van deze NAVO-projecten, die financieel nooit zijn afgerond en dus ook nooit verantwoord zijn. De afgelopen 20 jaar doet Nederland voor een onbekend bedrag mee en nog eens 32 NAVO-projecten. Stuiveling. De matige transparantie, nu, lijkt mij niet goed voor het draagvlak voor de NAVO bij de, belastingbetaler.